BBC Seafax was in 1974 de eerste teletekstdienst ter wereld. De NOS begon enkele jaren later met teletext en is niet van plan daarmee op te houden. Het medium is nog altijd erg populair. Het weer vanavond in het noorden bewolkt met kans op regen. In de rest van het land blijft het droog en zijn er opklaringen. Morgen bewolkt en opnieuw in het noorden kans op regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was de NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Vandaag is het de eerste officiële bevrijdingsdag in Libië. En of dat reden is voor een feestje, daar praat ik zo meteen uitgebreid over. Met twee mensen die er onlangs nog geweest zijn die er alles vanaf weten. En zoals iedere dinsdag is onze entertainment koning Mark Koster er ook weer. Mark, goedenavond. Goedenavond. Waar gaan we het over hebben? Ja, Ewan Gedemans wil de nieuwe. Um, um, um, buig worden. En die wil uh, porno gaan bekijken. Zeg je dat beschaafd? Porno Porno, <laughs> porno. Achter, achter de schermen, niet echt. Met de lange lens, zoals hij ja. dat zelf zegt. Er ja. zullen ook wel andere lange dingen in beeld komen. Gaat het allemaal over hebben? <laughs> en éwaat, geen man dat is natuurlijk die leuke jongen van Fans. Ja, leuke jongen hij is een beetje vals af en toe. Oh, uh, dat gaat horen zo. We gaan eerst naar het voetbal, want het is gescoord bij Ragnar. Zeer verrassend. De tussenstand in Kamp Nou in Barcelona. Want Celtic staat op voorsprong en dat had niemand van tevoren verwacht. De vrije trap komt vanaf de rechterkant van het veld en wordt getrapt door Charlie Mulgrew. Die bal komt voor de goal en dan staat eigenlijk die verdediging van Barcelona niet goed. En Samaras kopt de bal via het hoofd van een van de verdedigers in het doel van Barcelona... Maar ik denk dat Samaras misschien dat doelpunt wel achter zijn naam gaat krijgen. Uiteindelijk gaat hij via Mascherano over de lijn. Eén keer komt Celtic voor het doel van Barça. En het is meteen raak voor de Schotten. Die in het verleden wel vaker succes boekte in Spanje. Ik zei dat eerder. Zou dit nou een naar worden van Barcelona? Dat natuurlijk nog wel 72 minuten heeft om die 1-0 achterstand goed te krijgen. Ja, gaan we naar Ragnar. Moeten we moeten natuurlijk ook even naar Bas. Hey Bas? Zeker, Zeker, want uh, dan kan ik vertellen dat de Engelse ploegen... behoorlijk slecht begonnen zijn aan deze Champions League-avond. Chelsea speelt in Donetsk tegen Shakhtar en stond al na drie minuten achter... omdat de hele verdediging stond te slapen. Of ze nou Terry heet of David Luiz of Cole, die deden het eigenlijk allemaal maar half. En toen kon Texera inschieten. En Manchester United speelt thuis tegen Braga. En ik vertelde al om half negen dat het zo leuk was dat Bunner in de basis stond. Nou, dat vond hij zelf misschien wel, maar na twee minuten niet meer. Want zijn man, Alan kon scoren omdat Buurtner het wel tikkeltje te laat aanging. En zo staat Braka voor in Manchester. En dat is er ook niet heel veel ploegen gegeven. De rest is nog 0 nul Dankjewel Bas Dichler. Zometeen veel meer voetbal. En wil je meepraten over deze uitzending? Dat kan uiteraard. Hashtag BNN Today op Twitter. Mr. Chairman and delegates. I accept your nomination for president. Afgelopen nacht was het laatste grote debat tussen Obama en Romney. Thema, buitenlandse politiek. Nou, wij van BNN Today richten ons deze verkiezingen op de republikeinse kant van het verhaal. Dat leek ons wel interessant. En dat doen we met Herman Meijer, SGP-voorlichter en republikein in hart en nieren. Herman, goedenavond. Goedenavond. Weer wallen tot je knieën? Nee, valt mee. Valt mee. Nee? Ik heb uitgeslapen. <laughs> nou, je hebt wel alles gezien live. Ja, uiteraard, uiteraard. uiteraard. Nou, Obama heeft gewonnen, vinden de, de meeste Nederlandse media. In de VS zijn de meningen verdeeld. Dit zei bijvoorbeeld CNN's John King. Three debates, the trend line is moving Governor Romney's way. In all nine toss-up states, Governor Romney was in a stronger position this morning than he was the day before the first debate. And we have two weeks to election. Now the movement Romney's way is now slowed, but it's still moving Romney's way. Ja, dat uh, moet jou als uh, republikein liefhebber in, in, in als uh, hoe noem je dat uh, als nou ja, iets prachtigs in je oren klinken in ieder geval. Ja, schitterend. Ja. Ja, de, de meningen in Amerika zijn heel erg verdeeld, zeker ja. in de pers. Er zijn kranten die riep Obama uit tot winnaar en die schreven Ron niet helemaal af. En ook ja, iemand van CNN, John King, en ook bij Fox News en uh, Washington Post riep ze juist Romney uit als winnaar. Ja. En het gaat dus ongelooflijk spannend worden. Even, we kijken even mee door jouw mooie, lichtblauwe Republikeinse ogen. Hoe deed Romney het dan? Nou, Romney had een hele rare strategie. Ik had van tevoren gewacht, hij gaat Obama aanvallen. Maar dat heeft hij eigenlijk de hele avond niet gedaan. En in dat Romney twee punten heeft proberen te bereiken. Hij heeft één geprobeerd om vaak over de economie te gaan praten. Hij weet dat de Amerikaanse kiezer eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in het buitenland. Maar vooral wil horen van, hoe gaan we binnenlandse problemen oplossen? Hoe gaan we de economie weer uit de slop trekken? Dus als hij maar even de kans kreeg om iets over de economie te zeggen, dan ging hij weer. En Obama deed trouwens precies hetzelfde. Dus er was één, over de economie praten. En twee, hij weet dat het beleid van Obama over het buitenland behoorlijk populair is in Amerika. Dus wat hij eigenlijk continu zei, ik ben het eens met Obama, ja. maar zelf zou ik het, het beter doen. Ja, hij was eigenlijk heel vriendelijk en aardig, hè? Ook helemaal geen oorlogstaal, verraste dat je? Nou, mij verrast. het. Ik had verwacht dat hij er veel harder in zou gaan. Ja. Achteraf vond ik het wel een hele slimme strategie. Wat mensen willen zien van Romney. Ze hebben nu gezien dat het een aardige man is. Ze hebben gezien dat hij economisch belangrijke dingen kan doen. Maar ze wilden zien, is het een president? Vertrouw ik hem de knop toe van de atoombom? Dus hij heeft zich heel presidentieel gedragen. Heel ja. erg rustig. Even naar viel vaak... Ja. en dan bleef hij gewoon rustig. En dan bleef hij Lachen. gewoon rustig, ja, en geen oorlogstaal. Ja. Dus um, belangrijk fragment volgens jou. dat gaan we even naar luisteren? Het commentaar um, van Romney op het grootste buitenlandse succes van Obama, namelijk het doden van Osama bin Laden. I congratulate him on, on taking out Osama bin Laden and going after the leadership in Al Qaeda, but we can't kill our way out of this mess. Waarom scoort Romney hier volgens jou? Nou, eenheid doet iets heel slims. De, het vermoorden van Osama bin Laden, dat heeft Obama enorm veel credits gegeven in Amerika. Mensen zijn daar trots op en ze vinden dat goed. Dus Romney complimenteert hem daarmee. Zo van: goed gedaan, jongen. En eigenlijk zegt hij: ik had het zelf natuurlijk ook gedaan. Maar hij zegt ook: van, we moeten niet net als opdoen dat nou na deze moord alle problemen zijn opgelost. Er is nog steeds terrorisme. En uh, het heeft niet geholpen om alleen Osama bin Laden te vermoorden. We moeten verder gaan. En. Uh, ja, ja, ik man zie man hier doen. Marcos, onze entertainmentdeskundige, maar die heeft overal verstand van Amerikaanse ziek gestudeerd. En Amerikaanse gestudeerd. Ik zie jou, uh, hebben me heel misprijzend kijken. Nou, uh, Romney, uh, de geachte meneer van de SGP, is helemaal, is een best een vredeliefde iemand. Uh, als je zijn geschiedenis bekijkt, is het iemand die bijvoorbeeld helemaal niet van oorlog houdt. Zijn vader was. Bedoel je, nou, heb je het over Herman of heb je het over Romney? Nee, over echt de, de Romney. Ik hou ook niet van oorlog <laughs> hoor. Nee, maar, nee maar, maar, maar goed, de SGP die stond niet, was niet voor de inval. Uh, uh, de, was Romney, is een heel bescheiden man om dat. Gediet. En Obama is een veel uh, havikachtig type dan Romney. Ja, dus maar hij, heeft, u, u, hij, heeft, hij heeft eerder natuurlijk wel heel hard geroepen van moeten ingrijpen in Iran uh, en China. Hij, en nu was, hij, nu was hij in één keer vrij vriendelijk. Het is een beetje, een, zo zoals we zo mooi zijn, een isolationistisch type. Dus hij heeft geen zin in gekke avonturen. Hmm. Dus dat is, is een strijd met de mening van de SGP, die er volgens mij wel eens op willen timmeren. <laughs> Herman? Ja, nee, nu gaan we het hebben over de SGP. Ik had het over Ja, Romney. Nee, maar u, u omarmt deze man, deze man is, is een hele milde... Is waarvan... hij niet tevredelievend voor een ja. SGP'er is de vraag? Ja, hartstikke links eigenlijk. Nou, ik ben, ik ben ook heel vredelievend. En eh, uh, of, of Romney zo vredelievend is, ja, daar kun je over discussiëren. Het feit is dat de Amerikanen op dit moment geen nieuwe oorlogen willen. Ze hebben natuurlijk enorm veel uh, nare herinneringen aan de Irak-oorlog. En dat weet niet, dus hij zal wat dom zijn als hij gaat zeggen, ik wil oorlog gaan voeren. Ja. We hebben het in ieder geval over hoe jij het debat hebt gezien vanuit jouw ogen. Nog even, dit is HET fragment van het debat geworden, al om verschillende redenen. Romney die valt Obama aan op de bezuinigingen bij Defensie en Obama die reageert zo. I think governor Romney maybe hasn't spent enough time looking at how our military works. You mentioned the Navy for example. And that we have fewer ships than we did in 1916. Well governor, we also have fewer horses and bayonets. Because... De nature van onze military is changed. We have these things called aircraft carriers where planes land on them. Ja, ik vond het wel grappig, maar je kan ook denken het is een beetje neerbuigend. Wat vond jij, Herman? Nou, ik, ik vond het ook heel erg grappig. ik moest ook lachen om de grap van Obama. Had mooi maar hij mooi ingestudeerd, En dan ook nog zegt hij: "Je hebt ook nog boten die onder water kunnen en dat noemen we onderzeeboot." Ja. Het leek een beetje alsof hij een kleuter de les aan het geven was over hoe de marine werkte. En hij heeft daar wel wat kritiek op gekregen, zeker natuurlijk van Republikeinen. Die zeggen van ja, zo ga je niet met je tegenkandidaat om. Ja, maar ook van linkse kant wel. Ja, er waren ook democraten die zeiden van nou nou. En dan hadden ze het ook over het hele debat. Obama had zich wel wat presidentiële mogen gedragen. Dus niet van die aanvallen die eigenlijk een beetje kinderachtig zijn. Overal gezien vanuit de republikeinse kant. In ieder geval vanuit jou persoonlijk. Wat uh, was de, de, de score? Nou, ik denk dat het een spel is. En ik denk dat het positief is voor Ronnie. <laughs> kan dat, Mark. <laughs> Ja, kalm, ja, kan Maar goed, dit wordt wel heel spannend. Ja, he. want Het, uh, het, het hele de middengebied de het. is blauw en de randen, daar, daar zitten de Democraten. Herman, we gaan je nog vaker spreken, dankjewel. Ja, graag gedaan. Gaan we meteen verder met de dame en heren hier aan tafel? Moet ik wel even mijn juiste blaadje voor me hebben? Heb ik nu. Ja, want je ziet de beelden nog zo wel voor je. Kadhafi, die, die bloedend uit een soort, wat was het, een soort riol of zo werd gesleurd, toch? Een ja. soort buis. Nou, dat is alweer een jaar geleden inmiddels. Vandaag is het de eerste officiële bevrijdingsdag in Libië. Het land is nu een jaar dus verlost van het Gaddafi-regime. Maar is dat de reden voor een feestje, vragen wij ons af. Hoe staat het land ervoor sinds de dood van Gaddafi? Bij mij in de studio de Vlaamse Libier, Libier Aziz al-Bishadi, parlementslid te Brussel. Ja, En Marije, ja, je bent er pas op het allerlaatste moment aan toegevoegd... dus je naam staat er gewoon niet bij. Het is eigenlijk heel erg bad, toch? Marije? Bald. Bald, precies. Ja, je bent echt, we hebben echt op, op, op het laatste moment van de binnen getrokken. Goed dat je er bent. Jij bent eigenlijk gespecialiseerd in... hoe bouw je landen weer op na een crisis en, uh, een, of een oorlog. Hè? Daar ja. komt het op neer. Um, Zometeen ga ik uitgebreid met jullie praten over jullie ervaringen daar. Wat is er van het land geworden na een jaar uh, eindelijk vrij te zijn... Assisi, jij bent, bent Libiër. Ja. Um, je hebt de revolutie van dichtbij meegemaakt. Op welk moment staat er nou echt het beste in je geheugen? Geeft? Uh, verschillende momenten, maar uh, het, uh, het ergste moment was toen Sefer Islam aan televisie kwam, in het begin van de revolutie. De toen zoon de, van Gaddafi. De zoon van Gaddafi, ja, die nu momenteel uh, gevangen zit in Zintan. En die uh, een toespraak had naar de, de Libische bevolking. En op een, ik, ik zat met vrienden thuis uh, het uh, verhaal te vertalen aan hen. Ja, thuis en, uh, in Brussel. Thuis in Brussel, ja. ja. Uh, ik woon uh, al meer dan 34 jaar in België. Dus, mm. uh, um, en ik was het aan het vertalen toen op een, een zeker moment... zei hij met zijn, wijzend met zijn vinger naar de camera... en jullie, de Libiërs van het buitenland... niet denken dat jullie uh, er zo gaan, gaan uitkomen. We zullen jullie vervolgen en... Uh, Jullie zijn verraders. Dus dat was naar mij, onmiddellijk om... ja. naar mij gericht. Ja. Schrok je? Uh, helemaal, totaal. Ik dacht echt dat uh, Safe misschien iets zou begrepen hebben van wat er aan het gebeuren was in Libië toen. Het was uh, geloof ik 27 februari, denk ik. Mm -hmm. Ongeveer. En toen dacht ik, toen, toen had ik echt begrepen, ja, het is, nu is het oorlog. Want die, die, die gasten. Maar is... was, je, was je persoonlijk bang, dacht je, hij, hij gaat echt mij. Nou, hij kon me halen bijna. Nee, dat niet. Dat werd niet. Maar het was echt. Uh, ik, ja, ik, weet dat de, ik wist dat de Libische ambassade bijvoorbeeld uh, altijd wist waar ik was. Uh, Moet jij wat... hebt familie daar wonen? Je zus nee, woont daar? Op dat moment uh, was mijn vader nog levend. In, mm -hmm. Hij was in Tripoli. Um, hij was op reis naar Tripoli. Wij zijn van Benghazi. En hij was toevallig in Tripoli en hij is daar opgesloten. Gewee, uh, opgesloten mm -hmm. In de stad zelf. En mijn zus die woont in, uh, die woont in Tripoli. En uh, die is tot in april in Tripoli gebleven. Uh, en dan is ze kunnen ontsnappen via Tunesië, België. En vanuit België zijn we dan, ik samen met haar en haar kinderen, naar, naar Benghazi gegaan via Egypte. En het was voor, voor mij de eerste keer sinds 32 jaar dat ik mijn familie terug zag in ja. Benghazi. En nu kom je er vaker? Oeh, ik ben al. Uh... Zes of zeven keer geweest op een ja, jaartijd. Ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben over wat er allemaal is veranderd. Maar eerst even Marije, oud-diplomaat en dus post-crisis-expert, wat een mooie term. Net terug uit Libië, wat was jouw nu eerste indruk van het land? Ja, ik was erg onder de indruk van de, de spirit daar uh, om het land weer op te bouwen. Uh, in die zin een hele positieve indruk kreeg ik. En wat is die spirit dan? Die spirit uh, die zag ik ook uh, met name onder vrouwen. En bijna nog steeds een revolutionaire spirit. Om uh, de schouders eronder te zetten. Om een verschil te maken ten opzichte van dat wat ze hadden onder Gaddafi. Wat natuurlijk, wat is het, uh, 42 jaar heeft geduurd. Ja. Dus uh, ze willen echt uh, met elkaar iets nieuws opbouwen. Maar niet makkelijk. Maar niet makkelijk. En jij hebt daar aan bijgedragen. En daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst naar het voetbal. Amen. Hey. Wel, toch wel. Ragnar Niemeijer die kijkt naar Barcelona Celtic. Wordt tijd voor het doelpunt van Barcelona, half uur op de klok 0-1. De stand Celtic aan de leiding na die goal van Samaras. Nog van uh, richting veranderd tot de, dus door Mascherano. Enige keer dat uh, Celtic voor het doel geweest is van Barça. Dat inmiddels een kans of vier heeft gekregen in de openingsminuut. Of in de tweede minuut eigenlijk Alexis Sanchez al. Daarna Bartra, toen was het nog 0-0. Een behoorlijke redding van Forster die laatst door Engeland werd uitgenodigd en uh, daarna nog een vrije trap van Messi gezien en nog een keer zojuist Bartra die mag spelen vanwege al die problemen achterin bij Barcelona waar Daniel Alves, Busquets, Puyol, Abidal en Gerard Piqué allemaal afwezig zijn, maar hij kopte die tweede bal echt uh, ruimschoots voorbij het doel terwijl die toch de Iniesta vrijstaand was gevonden. Iniesta trouwens steeds de aangever geweest. Bij de mogelijkheden van Barça dat nu ook de bal weer rondtikt. Ik vind dat er iets ontbreekt, een stukje overtuiging. En misschien ook wel wat snelheid. Want voor de overige het uh, algemeen wat stijve schotten is het makkelijk bij te houden. Het spel van Barcelona via de rechterkant nu. Achterlijn zoeken, toch weer naar binnen met Pedro... Dan zoekt Barcelona op het middenveld uh, Savi. Kan de bal eigenlijk in de diepte niet kwijt. En dus moet het breed als van het veld. Halverwege de Celtic-helft. Het is weer uh, Savi. En zo tikt Barcelona wat heen en weer. Zonder dat er openingen worden gevonden. Ook Messi behoudens die vrije trap is nog nauwelijks in de wedstrijd eigenlijk geweest. En dus staat Celtic aan de leiding met 1-0. Na nou, inmiddels dik een half uur spelen in Camp Nou in Spanje. En in het matchcenter is Bas Degler. Ja, er gebeurt veel in Manchester. Dat is uh, een duel Manchester United-Braga. Daar was het na twee minuten al 0-1. Dat vertelde ik al. Alan scoorde na een fout van Butner. Het is niet de avond van Butner, want na twintig minuten werd het 0-2. Opnieuw doelpunt te maken, Alan En Buutner die eigenlijk zijn tegenstander gewoon maar laat lopen. Die kon hem heel makkelijk binnen tikken. Een paar minuten later, na een goede actie van Van Persie, kon Hernandez wel wat terugdoen. Zo staat het daar 1-2. Maar Butner is de... Het meest ongelukkige. Even kijken, wat wilde ik nog zeggen? Lille-Bayern, dat wilde ik nog wel even kwijt. Daar staat het 0-1, omdat Philippe Laam, maar ja, dat weten we een beetje... zich nogal makkelijk liet vallen in het strafschopgebied van de Fransen. Een strafschop kreeg en Müller benutte die penalty. En zo staat Bayern met 1-0 voor. Waar ook veel gebeurt, is Galatasaray tegen Klutsch. De Roemenen staan voor door een eigen doelpunt van Galatasaray. Maar inmiddels ook met 10 man, nadat Aguirre Garay twee keer geel heeft gekregen. Maar dat is echt voor de liefhebber. <laughs> ja, we ze Beschrijf me mee. Twee keer geld. Bas tot zometeen. Mark, zometeen hebben we het over een uh, passie in de polder. Maar ja. uh, vorige week natuurlijk over Anouk. En over dat ze uh, naar het Songfestival gaat. Weet je al met welk nummer? Nee. Maar je hebt nee. het vast. Nee, ik ook niet. Ik dacht, jij bent entertainmentdiskundige. Nee. Zit je Nee. In the store. Denk ik niet. En je me standing in one place. There you smiled at me But all that I could say was just Hello, sir What will it be? Ooh, ooh, ooh, ooh Yeah My Jesus when shoes on Maar Mark, moet het nou zo'n nummer worden van Anouk, Bommen? Of moet het meer een, toch een ballet worden, zo'n festivalnummer? nummer? Uh, dit is niet goed. Dit is niet goed? Nee, nee, dit is niet goed. Hier win je hem niet mee, Want? nee. Nou, het is te weinig uptempo. Te weinig uptempo? Nou, het is een beetje een slow nummer, vind ik. Het oh. is een beetje een bad hair day uh, uh, uh, nummer, vind ik hoor. <laughs> het moet meer rokken eigenlijk. Bah, het moet rokken, dat nummer uh, It's So Hard, van de eerste ja, plaats, ja. vond ik heel goed. Dat was ja. meteen, en je kan hem ook niet meten. oeh oeh, oeh. het is een beetje gedoe. Ja, oké. Het is te rockend. mooi eigenlijk, het moet simpeler. Oké, okay, duidelijk. Even voor de helderheid, we weten het nog niet, hè, want het wordt het nummer van een noeke songfestival nummer. Dat horen we nog. Het is dinsdag en... Uh, dan duiken we altijd uitgebreid in de wereld van de entertainment. En dat doe ik natuurlijk met onze eigen hoofdredacteur van de entertainment site. Lamora.maar, Mark Koster, die is er weer. Mark, over ruim een uur dan begint er op RTL 5 een nieuw programma. Met over porno, zoals jij dat zo mooi zegt. Passie in de polder. Passie in de polder, u, in de polder Wat ja. is het? Ja, het is een reportageprogramma over de pornografie in Nederland. Over de sterren. En maar dan niet de A-types. A dus toch een beetje mensen die het echt graag willen. Hebben wij A-types? Nou, Kim Holland. Ja, nee. je kijkt er meteen een beetje raar bij. Maar nee, ja, Kim Holland nee, is maar, een nee. zeer succesvolle onderneemster. Ja, dat nee, weten heel het. weinig mensen. Ooit Johan Getuige geweest. En ze heeft dat calvinistische. die, die daderdrang heeft ze behoorlijk in haar, in haar bedrijf. En dat heeft ze goed gedaan. Overigens heeft zij ook een soortgelijk programma. als wat Ebert Genemans uh, ons straks gaat voorschotelen. Dat heet Meiden in Holland. En daar zitten ook reportage elementen in. Okay. Dus achter de schermen bij de porno. En Mag... ja, dat gaat EWO doen. Ja, achter de bescherm en we bij de porno. Wat verwacht jij ervan, van Passie in de Polder? Nou, ik verwacht een, een soort van, van men op boeg-achtig dingetje. Met gesprekjes met idioten die uh, in, in, in, ja, in de pornografie willen gaan werken. Ik verwacht een beetje Sex cetera. Dat is een programma wat zeven jaar lang door Playboy TV is gemaakt in Amerika. Mm -hmm. Maar daarin zaten de vrouwelijke prestaties vaak met ontbloten uh, en bovenlijf te presenteren. Dus dat was wat participerend. Dus daar hangt het een beetje tussen. een Ewoud kennende, blijft hij achter de camera en gaat hij een beetje Frans Bromet achtig hè? Beetje vals, beetje gemeen, beetje insinuerend. Hij zal het zo ontkennen. Maar zo gaat hij te werk. Dat heeft hij bij Fans ook gedaan. Een programma waar hij dus met voetbaljongens op stap ging, op de tribune ging zitten. En ze dan toch wel een beetje belachelijk maakte. Hij koos ook niet alle intelligentste mensen. En aapjes kijken. Je, dat weet, je weet dat hij meeluistert hè. Ja, maar dat weet ik je. Ik ken Ewout. Ewout, Ewout, Ewout. Ewout. Hoi. Goeiem. Goedenavond. Een ontzettend beperkte visie. Oh god, ga je beginnen. Ja. Voordat je op deze, deze stroom aan kritiek van Marks kant gaat reageren... Ja, eerst even, hoor. vertel even, wat gaan wij zien in het programma? Nou, het wordt een ontzettend leuk programma zonder naakt, uh, uh, waarin we mensen gaan zien die de droom hebben om porno-producent te worden... en uh, die het roer omgooien... En uh, ja, daar denk ik succes mee te behalen. En wij volgen het proces wat daar naartoe leidt, zeg maar. Laten we even luisteren naar een aantal types die meewerken aan dit programma. Ja. Debbie. Ik ga het roer eens omgooien om producent te worden. Teresa en Peter. Wij proberen als producent Twente en onszelf op de kaart te zetten. Gerrie. Ik heb heel veel fantasie, hè? En het kan ook alle kanten op Oh, om mijn vrouw. Wat doet je nu? Mundo. Ik wil het maken als uh, porno-rap-producent Erik. Ik werk bij de lokale omroep. En ik wil het gaan maken als de Friese porno-producent. En Sabrina en Michael. Wij zijn uh, ontiegelijk uh, nimformalen. <lacht> <lacht> nimformalen, heb je het ja, al. Ja, zoiets. En, en wil hij nou een porno-rap-producent worden? Ja, ja alle, uh, alle producenten hebben eigenlijk een eigen thema waar ze het succes mee denken te gaan behalen. Ja. En dat gaat van een ja, porno in Friese stijl tot aan Twentse porno, tot aan een porno rap video. En uh, ja, daarmee proberen de producenten zich te onderscheiden. En uh, ja, je moet je voorstellen dat dat idee niet zomaar komt. Omdat in Nederland, ja, Mark zei het net al, Kim Holland is natuurlijk enorm succesvol. Maar je hebt ook Don en Ad die eigenlijk vanuit het zelf maken met een klein cameraatje van filmpjes enorm succesvolle producenten zijn geworden. En mm -hmm. uh, nou ja, tegenwoordig kan iedereen alles op internet zetten. Dus deze mensen denken eigenlijk door nou, zelf een origineel thema te bedenken... en een film te maken zelf daarmee net zoveel succes te halen als bijvoorbeeld een Don en Ap of een Kim Holland. Hm. Maar Ewart, we kennen je een beetje je stijl, hè? dat is toch een beetje, zoals Dirk zo over, de fans zegt, toch een beetje apisch kijken. Dat, dat, je, ja, de, ja, de, de manier waarop vind... je te werk gaat, is, nou, zijn kijk, niet een... maar wat, wat is er dan apisch kijken aan, denk jij? Ja, nou, het het is toch uit. een beetje uitlachen en een beetje toelachen of toe ja, ik Zoals je dat toch ook ben, ben, Wat zeg je? Ik lach de mensen niet uit. Ik vind het juist... Uh, kijk, als ik dat zou doen, dan zou ik dit programma niet kunnen maken. En ik vind het juist heel bijzonder en uniek dat mensen die ja, eigenlijk zoiets intiems doen als dit soort films maken... dat die dat op televisie durven te laten zien. Daar kan ik eigenlijk alleen maar heel veel respect maar, voor hebben. Maar even ga even naar Menno Boeg. Hè. Daar hebben we ook heel hard om gelachen. Maar dat waren echt mensen die bloedserieus in een bad wilden liggen... en die wilden dan allemaal bruine bonen over zich heen... en dan moest daar een vrouw op gaan liggen. Dat was een soort van... Dat had nog... Ja, misschien nog iets maatschappelijks. Maar dit is toch een soort van kermis van start. Maatschappelijk. Nee, nou ja, die ja, mensen ja, hadden maar echt een Het Is er niet sowieso voor mijn tijd, want ik ben 27. Maar uh, los van dat. Ja, kijk, deze mensen doen dit al. hè, En het is niet zo dat wij een vorm bedacht hebben en daar mensen bij gezocht hebben. Nee, deze mensen die... We zijn hier op gekomen, omdat op internet heel veel mensen zijn... die acteurs zoeken, cameramensen, locaties. En ook als wij er niet bij zouden zijn... Ja. zouden zelfs zij nog deze dromen hebben en proberen die waar te maken. En het enige wat wij doen is het registreren en erbij zijn... En uh, uh, nou ja, het is niet dat wij iets in scène zetten of dingen regelen... Uh, waardoor we die mensen op een of andere manier te kijk zetten. Nee, het is wij... alleen maar veel respect voor dat ze dit op televisie durven te laten zien. En uh, nou, daar zijn wij als maker natuurlijk heel blij mee. Ik las twee dingen. Ze krijgen een handycam. Uh, of wat krijgen ze een camera, een 3D-camera als ze winnen? Nou, wat we gedaan hebben, omdat, uh, nou, omdat het heel leuk vinden dat deze mensen meewerken... hebben we bedacht dat in de laatste aflevering alle producenten elkaars film beoordelen... Uh, dus daar komt geen jury of wat dan ook bij kijken. En de winnaar, uh, daar stellen wij een 3D-camera voor ter beschikking. Omdat dat natuurlijk toch een beetje de toekomst gaat worden. En uh, nou, we wel iets wilden doen voor de mensen die meedoen aan het programma. Hey, ik heb nog een ander ding. Ga jij ook de gay scene in? Want volgens mij is dat ook iets wat je ja, misschien wel eens moet aanspreken. Of... De gay scene in? Ja, maar goed, want dat, daar, daar, dat is weer een heel ander segment, toch? Dat is wat harder en wat, wat anders. Want dit blijft toch een beetje de... Ja, boerenkinkelporno. Ga, ga je dat ook nog uh, exploiteren? Nee, nou ja, het staat niet op de planningmark, maar. Het uh, uh, kan er een ontzettend leuk voorbeeld uit ontstaan. <laughs> nee, dit gaat echt over. Uh, uh, ja, de mensen die hun eigen ideeën hebben. En het gaat van een rapvideo tot een friese, tot aan Twentse porno. Maar de gay -scene, die komt er uh, in het eerste. Dat ken je toch een beetje, niet hey, wacht, voor. Hier. Is dat iets? Dat, dat moet je toch wel kennen? Of kijk je er nooit naar? Nou, de de, de, de porno, dat is toch, uh, toch een heel ander ding waar je toch. Volgens mij wil jij er iets uitkrijgen ja, bij hem wat hij niet, niet helemaal Mark. gaat zeggen. Ja. <laughs> nou ja, Mark. ik neem maar aan dat je er wel eens naar kijkt. Of, hoe vaak <laughs> kijk jij zelf naar porno? Dat vroeg ik me dan af als je dit maakt. Nou ja, dat is dus niet ben je, ik je kom... homo, maar... wil die graag weten, Ewout, volgens mij. Ja, nou ik vind het een beetje flauw. Ja, maar je greugel. vindt het altijd flauw. Maar weet je, ja. kijk, hey, hoe vaak, hoeveel echt... porno heb je bestudeerd voordat je dit, voordat je dit kon... Uh, Ver, uh, ja, het is geen programma over porno, hè. het is een programma over mensen die heel graag succesvol willen worden als producent. Dus het is ook, ja als je vanavond om half elf gaat kijken en je wilt porno zien, dan is dit niet het programma. Lange maar het is een programma zien waarin je mensen ziet die een droom hebben en dat gaan proberen waar te maken, ook al mislukt het een aantal keer, dan is het waar je naar nou moet kijken vanavond. Passie in de polder, om half negen yes. op RTL 5, en als het net zo leuk wordt als, als sorry, om half 11 op RTL 5, als het net zo leuk wordt als fans. Daar was ik namelijk groot fan van ja. Ewout, dan, uh, dan heb je mij binnen. Ja. Ik denk het wel, dus ik zou zeker kijken vanavond. Mark, ga jij kijken? Ja, hè? Ja, ik, kijk. Tuurlijk. Ewa, ik ga kijken. Ewout, dankjewel. Gaan het voetbal. Um, Ragnar Niemeijer, die kijkt naar Barcelona Celtic. Slotskom de eerste helft. En Barcelona in de aanval zoeken naar vrijheid. Combinatie met Iniesta, die daar het doelpunt voor Barcelona maakt. En het is 1-1 op slag van rust. Het applaus is van Tito Villanova, de trainer van Barcelona. Eindelijk dat tik spel wat Barcelona zo goed kan spelen. Dat hebben we te weinig gezien in deze eerste helft. En nu lukt het dus toch op slag van Rus. Zelfs al in de extra tijd, denk ik, van deze eerste 45 minuten. En zo staat Barcelona toch naast de schotten. Die zo verrassend aan de leiding waren gegaan na 18 minuten Samaras. De inspelpaas van Messi. Dan gaat het verschrikkelijk hard heen en weer van links naar rechts. Iniesta vrijgespeeld rechts voor de goal. Raakgeschoten in de uiterste hoek. En zo is het 1-1 in kamp Nou en zal dat wel de ruststand worden. Snel door naar het matchcenter, Bas Tichler. Ja, het is uh, bijna rust op de meeste velden. Uh, dat betekent dat we even een heel klein round-upje gaan geven. Beginnen in Pool. E, waar Chelsea nog altijd achter staat in Donetsk. Een hele vroege goal. 1-0 is het daar. Het is dichter bij 2-0 dan bij 1-1 trouwens. Dat is wel verrassend. Misschien is het ook wel verrassend dat in dezelfde pool Juventus nog altijd op 0-0 staat tegen noord zeeland Wedstrijd in Denemarken. Juventus is wel beter, krijgt kansen, maar hij wil er nog niet in. Giovinco slaagt er dezelfde in om voor een leeg doel weliswaar uit een moeilijke hoek naast te schieten. Dat is knap. In groep F, lille Bayer nog altijd 0-1 door die benutte strafgroep van Müller. En Bate Borisov tegen Valencia is nog altijd 0-0. Het enige wat we daarvan hebben gezien is een schot van Soldado. De spits van Valencia, maar dat ging er dus niet in. In uh, pool G is Spartak Benfica dus al afgelopen. 2-1 voor de Russen. Barcelona-Celtic, dat hoorden we net. Um, en in groep H, Galatasaray tegen Kloets. Daar is nog altijd 0-1. Staat Kloets ook nog altijd met z'n tienen? Dat zal niet meer veranderen ook, denk ik. Uh, en heeft Galatasaray een strafschop gemist na een hensbal? Was het Felipe Melo, de Braziliaan. Die kennen we nog vrij goed van het WK 2010. Weet u nog met zijn rode kaart. Uh, hij maakte de strafschop niet. Liever de keeper van Kloets stopte die. Dus nog altijd 0-1. En tot slot Manchester United Braga. Toch ook nog wel verrassend. 0-1, 0-2 en 1-2. Dat wist u al. En daar kan ik het bij laten ook. Want dat staat het nog altijd. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Een burgemeester Van der Laan pleit voor een verruiming van de regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In Amsterdamse wijk Osdorp zitten al een paar weken 40 asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet kunnen worden uitgezet. Afgewezen asielzoekers hebben alleen recht op opvang als zij meewerken aan hun terugkeer. Maar volgens Van der Laan is meewerken aan een oplossing net zo belangrijk. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Kameradje Pieter Derks, goedenavond. goedenavond. Goed dat je er bent. Je neemt uh, zoals elke week de Nieuwsweek met ons door zometeen. Ja. Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt? Uh, ik weet niet of dat voor de radio geschikt is. <lacht> ik zei het ook heel... Uh... Ja, ja, je zat nog een beetje in het gesprek van uh, net, ja, denk ik. Ja, ja, zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde nee, gewoon wat... <lacht> wat, wat uh, <lacht> ja. uh, nou, ik heb een hele leuke, uh, hele leuke week gehad. Want ik heb uh, veel opgetreden deze week. Ja, in Carré dus, uh, In, in carré heb ik gestaan vorige week. Uh, onder andere, ja. Maar ook gewoon in, uh, in Baren. In, uh, de speeldoos in de speeldoos. Dat allemaal uh, ge, de, ge, nee, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het vooral over natuurlijk. Je hebt speciaal voor ons natuurlijk weer een mooie nieuwe column van de week geschreven. Zeker. Dat zometeen. En we praten verder over Libië, want vandaag is het precies één jaar geleden dat Lib Libië officieel bevrijd is. Wij vragen ons af, is dat reden voor een feestje? Hoe gaat het daar aan toe? Dat hoor je zo meteen. En Joris Kreugel, die waagde een gokje in een wetkantoor in Utrecht. Ik je hem goed. Ik zag het niet eens. Ik zie nu pas nu in de slow van dichtbij de nummers op de paarden staan. Joris Kreugel, zo meteen. Maar hier is train, bruises. Haven't seen you since high school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 Ashley Monroe met bruises. Goksites, zoals onder andere Unibet en Bwin. Die bieden hun sites niet meer in de Nederlandse aan. En die gaan ook niet meer in de Nederlandse media adverteren. Als deze bedrijven zich namelijk nu aan de regels houden... maken zij straks misschien kans op een vergunning. Want nu zijn ze in Nederland illegaal. Onze Joris Kreugel ging naar een legaal wetkantoor in Utrecht... en waagde een gokje. Tim, zes beeldschermen. Geen voetbal, maar paardenraces. En hier kan je gokken. Hè? Ik zeg geen gokken, ik zeg wedden. Wedden of spelen. Ze staan klaar, de jockeys. Ik kan je me even aangeven hoeveel ik in kan zetten, want het begint in, zo. In, in Frankrijk, die race gaat uh, als eerste beginnen. En voor 1,50 kun je al een paard uitkiezen. Zeg welk paard ik moet hebben. Om vaardig te nemen zou ik persoonlijk de vier nemen. Dat is uh, Exotic. Portemonnee trekken. Uh, voor 3 euro dan, hè? Voor 3 euro. 3 euro. Dankjewel. Is de finish al een zicht? Ze zijn nu op het laatste rechterstuk. Je hebt hem goed. Ik zag het niet eens. Ik zie nu pas nu in de slow van dichtbij de nummers op de paarden staan. Nu is het even afwachten. Het duurt ongeveer een minuutje of tien. Want het gaat om jockeys. Dus die moeten... Uitgehogen worden, dat wil betekenen dat ze niet aan kilo's gesjoemeld hebben. Dat ze te licht zijn op, het, op hun paard. Paul Klop, jij bent uh, van dit wetkantoor in Utrecht... De goksites Unibet, Bwin en Letbrokes bieden hun sites niet meer aan in het Nederlands. En ze adverteren ook niet meer in de Nederlandse media. Volgens mij moeten jullie daar heel erg blij mee zijn. Het is zeker positief nieuws. Want dat betekent dat de kansspelautoriteiten autoriteiten er wel wat aan doet... om illegale activiteiten buiten de deur te houden. Dus, uh... Ik geloof dat we tussen de 500 en 800.000 Nederlanders gokspelletjes doen op illegale sites. Hè? Ja, klopt. Het. Daarbij uh, is er ook geen uh, provinciebeleid. Uh, dan heeft de overheid totaal geen controle over wat die mensen uitgeven en, en, en, en dat soort zaken. Dus dat, dat is heel slecht. En dat er nu iets aan gebeurt, daar zijn we heel erg blij mee. Maar hoe heeft het dan kunnen zijn dat een Unibed en een B-Win zo lang toch uh, zo zich op de Nederlandse markt hebben kunnen richten? Omdat voorheen bestond de kansspelautoriteit nog niet. En toen had je het college van toezicht. En die had totaal geen middelen om illegale activiteiten online aan te pakken. En sinds de kansspelautoriteit er is, hebben ze die mogelijkheden wel. Dan hebben ze wettelijk handenvaten gekregen om die bedrijven aan te pakken. Zeg maar. maar goed, wij hebben last van die concurrentie. Want zij betalen totaal geen afdrachten die wij wel doen. Na de belasting, maar ook richting de Nederlandse draf Rensport. Die eigenlijk moeten leven van de inkomsten gegenereerd door paardenrennen. Zeg maar. En de staatssecretaris. Steven is van plan om de hele kansspelwet zeg maar, te moderniseren. Uh, en daarbij ook uh, meer ruimte te maken voor online activiteiten. Daar krijg je een, een, een gelijk speelveld als het goed is. Want dan als de Unibet een vergunning wil hebben in Nederland... zullen ze zich aan dezelfde spelregels moeten houden. Dus dan krijg je eerlijke concurrentie. En daar is nu geen sprake van? Daar is nu absoluut geen sprake van. Bij goksites als Unibed krijg je meer dan hier? Ja, voor de consument is het is Het is wel gezellig, zo'n wetkantoor. Ik ben nou. er nog nooit binnen geweest, het is eerst van mijn leven. Oké, okay. ja, nee, absoluut, het is hartstikke gezellig. Ik heb net met Tim heb ik gegokt op de paarden. En? We moesten even wachten. Je hebt 100% winst, 6 euro. Jongen, jonge, jongen, jonge. Ja, dan had je 100 euro moeten inzitten, dan had je 100 euro. Van paarden niet veel verstand, maar voetbal wel. Eentje die kan verrassen, FC Baten Borisov tegen Valencia. Maar Borisov heeft het thuisvoordeel. Minimale inzet is 1 euro. De Barcelona Celtec vanavond. Ja, als ik 1,05 euro inzet... Als... 5 cent. Oh, dat is ook niet veel, zeg. Dat is uh, een zogenaamd uh, zekerheidje. En als je de tip van Tim neemt, die betaalt 3,08 euro voor elke ingezette euro. Dan zet ik de winst van mijn paarden Die zet ik in op FC Baten Borisov tegen Valencia. En dan laat ik natuurlijk Borisov laat ik winnen. En dat is gewoon het uh, totoformuliertje, wat je overal kan krijgen, ook bij de sigarenboek. Ja, dat is gewoon het ouderwetse totoformuliertje. Ik ga een gat in de lucht springen als ik die uh, 9,24 euro uh, ga winnen. Ik ga tekst in de gaten houden. Ik denk niet dat deze wedstrijd ergens live wordt uitgezonden. Op Sport 1, denk ik. Mm. Heb ik niet. Dan kijk je uh, op Nederland 2 vanavond naar de samenvattingen. Nou, Reken maar dat Joris die 9,20 euro belangrijk vindt. Ik kan ik je vertellen. Uh, wil je meepraten op internet? Dat kan op Twitter. Hashtag BNN today. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. Vandaag is het precies een jaar geleden dat Libië officieel bevrijd is verklaard. Maar hebben de Libiërs daar zelf ook wat aan? Wat is er na de revolutie en de dood van Gaddafi over van het land? Daar praat ik vanavond over met de Libiër Aziz al bishari nog steeds in de studio. En oud-diplomaat Marije Balts gespecialiseerd in de wederopbouw van landen na een crisis of een oorlog. Um, Aziz... Um, ja. Ik wil het vooral met jullie hebben over, over hoe het nu is om daar te wonen. Wat er veranderd is. Want de politieke kant van het verhaal is natuurlijk ook weer een heel verhaal. Maar even kort samengevat. Er zijn verkiezingen geweest. De regering kon niet gevormd worden. Nee. Er is nog steeds geen functionerende nee, regering. Hè? Dat klopt. Ja, ja. Ja. Politiek is een beetje een chaos momenteel. Het is een ja. beetje een chaos. En jouw zus woont daar. Je bent ja. daar geweest in Tripoli. Je gaat ja. zondag er weer naartoe. Ja. Hoe, met wat? veel plezier trouwens. Met veel plezier. Wat voor leven leidt zij nu in vergelijking met daarvoor? Wel, het is een normaal leven eigenlijk. De scholen functioneren, de uh, hospitaal zijn open, voedsel is er overal, elektriciteit, water. Dus het gewoon leven gaat helemaal door. Nu, uh, het groot verschil is dat er een dertigtal uh, kranten bestaan, uh, een twintigtal televisie-uitzenden of uh, uh, radio's, mm. dat de mensen gewoon vrij kunnen spreken. Wat in veertig jaar. Want niet voor je was. één krant? Eén krant, één televisie, uit, twee misschien, maar de ene van de zoon, de andere van de vader. Ja. Uh, en ze ja. dus, Zullen we niet zoveel verschil uh, hebben. Leugens en ja. inderdaad, je, je voelde je eigenlijk als een, een bezit van de de familie toen. Maar maakt het ook geheden. echt verschil, dat, dat hoor je vlak daarna, hè? Van, ja. uh, dat hoorde je volgens mij in elk land waar de revolutie was. Mensen ja. op straat konden met elkaar praten ja. over alles. Ja. Ja. Dat maakt... Maar is dus... dat nog steeds zo, dat gevoel? Ja, uiteraard. Ja, de, uh, ik, ik denk dat het nog altijd het gevoel is dat de mensen gewoon uh, hun uh, fierheid en digniteit terug ja. hebben gekregen. maar dan... jij komt er net vandaan. Mag je overal, te pas en te onpas, overal over praten, over politiek? Over alles misschien niet. Godstienst bijvoorbeeld niet. Ik denk dat er wel um, he, het is. Er is een absolute vrijheid gekomen, maar er is ook onder uh, jonge Libiërs een nieuw gevoel van identiteit. En uh, dat is heeft een positieve en een negatieve kant. De positieve kant is die trotsheid inderdaad. Wij zijn Libiërs. Wij gaan het met z'n allen doen. Maar er is ook een negatieve kant. En dat is heeft te maken met je met je stammenafkomst, met je familieafkomst. Dat een soort bevroren toestand was onder Gaddafi, he, uh, meer dan 40 jaar. Mm -hmm. En nu komt dat weer naar buiten en veroorzaakt verschillen en vooroordelen tussen mensen. Want onder Gaddafi dus mocht je niet uitkomen voor je identiteit als je bij een bepaalde stam hoorde? Het was wel impliciet zo dat degenen die aan de macht zaten van bepaalde families waren. Ja. Maar het is niet zo dat dat uitgespeeld werd. Nu wordt dat uitgespeeld in de politiek, in de economie. En dat is echt wel ja. een issue. Dus aan de ene kant, dat is die vrijheid die er verworven is, maar die heeft ook zijn negatieve kanten. Ja. Ja. Um, Jij bent gespecialiseerd in landen opbouwen als er een crisis is geweest. Jij helpt daar jonge mensen met het opzetten van een eigen onderneming. Ja, um, maar dan denk ik ja, maar het is niet een of ander heel erg achterlijk land. Waarom kunnen ze dat zelf niet? Nee, absoluut. En het is zelfs zo. Ik ben gewend aan landen als Somalië en Congo. Dit is een rijk land. Dat steeds. steeds. Ja. Ja, dit is een, een echt wel een rijk land. Hè? Een oliestaat. En je hebt hier een, een, een, toch een, een andere situatie. Um, qua ondernemerschap uh, heb je... Niet echt een traditie onder Libiërs. En zeker niet onder jongeren. Je hebt eh, eh, Ondernemingen werden vooral gestart door migranten. Uit de regio of, of van elders. Mm -hmm. Maar het, het hele idee is nu... en ik eh, werk voor een, een Nederlandse organisatie... die daar gespecialiseerd in is, Spark. En die eh, kan helpen met het opzetten van ondernemingen. Vooral ook aan vrouwen die een nieuwe positie moeten verwerken op de, verwerven... Op, een, op de arbeidsmarkt. Maar... Kon je dan geen onderneming beginnen onder Gaddafi? Dat kon wel. Alleen heel veel mensen waren in dienst van de overheid. Deden in ja. feite niet zoveel. Maar al die klussen werden opgepakt... Door migranten en, en door anderen. Als je het heel heftig mee te, te ja, schudden en te knikken. Uh, ja, dus uh, Libië, onder Gaddafi, was ook een soort communistisch land. Hè? Dus uh, de staat al, had alle macht en de economie was uh, een uh, primitieve economie eigenlijk mm -hmm. in Libië toen. En dus als je een, uh, iets wou opstarten, moest je per se uh, via een uh, joint venture. Uh, dus samen met de staat, 50% van de, voor de staat en 50% aan het privé. Ja. Dus dat was ook helemaal... Uh, Alles was uh, eigenlijk geregeld voor je. Ja, het ja. is dus ja. een rentenierstaat eigenlijk. De, de mensen werden de gewoon van, uh, net voor de offer, het offerfeest... duizend dienaars te krijgen per familie, bijvoorbeeld. Dat is nog altijd ge het geval vandaag, dus is uh, nog iets ja. gebeurd. Dus het is, uh, te, ja, de mensen zijn niet zo... Ze zijn niet gewend om voor zichzelf te zorgen, op, op een of andere... manier. De meerderheid nog niet. Ja. Nee, je, wat jullie net Behalve zeiden. In een stad zoals Misrata, een aparte stad. Daar, wel. Ja, daar ja. wel. Jullie zeiden net van wat er bijzonder aan is. Aan de ene kant die vrijheid, je kan overal over praten. Dat zorgt ook voor problemen. Maar ja. wat, wat zijn dat dan voor problemen? Waar zie je dat aan? Dat, dat die stammen eindelijk voor hun eigen identiteit uitkomen. Hoe, hoe botst dat? Ja, het is nu momenteel heel uh, zwaar aan uh, zijn gevechten bezig in Beni Walid. Een klein stadje van 100.000 inwoners in het binnenland. Waar je eigenlijk uh, die 100.000 mensen allemaal bijna van één stam afkomstig zijn. De Warfalla, de grootste stam van Libië. Mm -hmm. Het is wel een stam van één miljoen. Dus daar heb je maar 100.000 mensen van die stam... Uh, en die, zijn aan het, uh, ja, die erkennen de, de, de nieuwe regering niet. Die, die, die, is, daar, die uh, is natuurlijk ook nog niet echt. Het is een halve demissionaire regering. Uh, ja, dus, ja er, zijn, er zijn nog heel, heel erg veel pro-Kaddafi's in die stad. Um, en, en, die en, vecht... en tegen wie vechten die dan? Nu tegen het de, de Nationaal leger. Ze hebben mensen ontvoerd van Misrata, <tacht> regelmatig. Waaronder de, de jonge gast die Kaddafi uh, gevonden heeft een uh, 20 jaar oude gast die daar uh, ontvoerd geweest is uh -huh. door mensen van Benny Walid, twee maanden en teruggegeven is aan zijn ouders helemaal, uh, het was een puin uh -huh. die, die gast is overleden twee, twee dagen later dus een nationale. Dus het is helemaal. Ik bedoel, dus aan de ene kant iedereen kan dingen opbouwen, maar het is helemaal niet rustig. We zagen natuurlijk de, onlangs de aanslag in Benghazi nog ja. op de Amerikaanse ambassadeur. Ja, je zou dus inderdaad denken dat het leger zich moet bezighouden met het oppakken van de extremisten die die aanslag hebben gepleegd. Maar waar houden ze zich mee bezig? Inderdaad, met dit soort twisten. En dat is natuurlijk tergend voor uh, uh, een land als Amerika, ja. die graag. Uh, actie wil ondernemen. Wij, wij hadden, zouden bijna reizen op het moment die aanslag werd gepleegd. En het is een, een uh, hele pijnlijke situatie aan het worden... waar uh, boven Libië vliegen die onbemande vliegtuigjes van de Amerikanen. Mm -hmm. En als uh, Libië niet snel actie neemt... dan moeten de Amerikanen toch echt wat gaan doen om ja. de schuldigen op te pakken. Dus het is echt... Het is, ja, het is op een bepaalde manier chaos eigenlijk. Ja, het kan alle kanten op. Momenteel de, kan het alle kanten op. Want er wordt gevochten en dat zijn die verschillende clans... die zich rustig moesten houden onder Gaddafi, maar nu de kans, hun kans zien. Ja, in dit geval zijn het echt de mensen die samen met Gaddafi waren. Ja. Hè? Dus die uh, de, de revolutie niet erkend hebben. Dat is het geval van Beni Walid. Je hebt andere situaties in andere oases, bijvoorbeeld in het zuiden, waar echt ook etnische groepen tegen elkaar aan het vechten zijn. Ook voor de economie van de trans-Saharische economie die daar gebeurt. Dus heel lucratief, maffia-somsachtige toestanden. Tegelijkertijd wordt er dus wel het een en ander opgebouwd. Want ja. daarom ben jij er, Marije. En dan mm -hmm. help jij dus jonge mensen daar te ondernemen, vooral vrouwen. Is het voor vrouwen nu beter daar? Uh, nou, ten eerste is het vrij uniek dat we daar aan het opbouwen zijn. Want het is een negatief reisadvies, zelfs zeer negatief. Ja. Wij zijn geloof ik de enige Nederlandse organisatie die actief is in Benghazi. Benghazi is helemaal no-go area. Maar juist daar zie je, en zeker onder vrouwen, een, een, een bijna die revolutionaire spirit waar ik het over had, die echt een ondernemingszin uh, naar buiten heeft gebracht die ze niet meer laten gaan. Je ziet een momentum dat heel uniek is, waar de politiek nog niet uh, zijn grip heeft gekregen op uh, de positie van vrouwen die kunnen echt nu hun mogelijkheden benutten. En daar helpen wij ze mee. Want ik weet nog toen die overgangsregering er zat, net, de eerste dag, dat hij geloof ik, die ik weet niet hoe die man heet, zei in zijn speech, nou, bla bla bla, we zijn bevrijd, en daar de sharia, en daar polygamie. Dat was uh -huh. één jaar geleden, net diezelfde ja. dag, dat was geen... Uh... Iedereen schrok zich kapot. We ja, dachten, oh, dan krijgen we nu ook. dit. Was, uh, maar de sharia is er nog niet, dus die vrouwen die denken nu, het moet nu gebeuren. Ja, het is uh, vrouwen vinden ook wel dat er islamitische wetgeving moet zijn, hoor. Dat is, dat, dat is wel zeker daar, maar er zijn um, uh, natuurlijk grote verschillen hoe je dat uitvoert en uh, vrou vrouwen lopen daar nou voor wat is het 95 met een hoofddoek hè? Dus het is, het is echt wel een Maar hele... ze ruiken nu wel de kans. We kunnen Absoluut. nu iets beginnen. Dit is het wel, dit moment. Geweldig. Ik sprak met een, uh, een uh, meisje op de uh, universiteit van Benghazi. Die zei, ik wil een hip café beginnen. Want ik weet hoe dat moet. Ik heb dat bij jullie gezien. En oké, okay, bij ons moeten de meisjes en de jongens dan wel gescheiden. In gescheiden lokalen. Maar ik maak het nog hipper dan bij jullie. Bij jullie nou, in Nederland bedoelen ze? Nou oh ja, in het westen. Ja. Ja, ja. Gaat het de goede kant op? Het kan alle kanten op. Het kan naar de heel goede kant. Uh, sommige dagen ben ik heel positief. Dan gebeurt er zoiets als de het aanslag op uh, de consulaat van Amerika uh, in Benghazi. En dat was, het, dat was het dieptepunt voor mij, want die kende ook die ambassadeur. Ik had hem ontmoet mm. in, in Benghazi toen ik daar in april was. Uh, iedereen kende die mensen. Hij was een van de echt een grote, een grote man. Uh, dat was echt het dieptepunt voor ons. En dan, ja, een week later, uh, 50.000 mensen op straat in Benghazi aan het manifesteren tegen de salafisten. Ja. Uh, en die, die, tegen de, extra, de, de extremisten ja, die en ze dat zijn veroorzaakt zijn hebben. Uit hun barakementen uitgegooid. Ja. Dus Om te ongezien. laten zien, zo zijn we niet geworden. Dit ja, is niet wat ongezien we willen in het moslimland. Hè. Ongezien. Dus, dus ja, dat is dan, dan weer terug positief. Heel positief. Uh. Goed, jij gaat zondag, je ja. staat te popelen en ja. jij ga je terug, Marije. Ik hoop het wel en ik hoop dat ik Nederlandse ondernemers kan betrekken... Ja. bij wat jongeren daar doen. Het voetbal gaat immer door. Ragnar Niemeyer, die kijkt naar Barcelona, zat ik. 1-1, de stand bij rust. En ook na een minuut over zes spelen... staat die stand in Camp Nou in Barcelona nog op het bord. Geen wissels gezien in de pauze. Wel vlak daarvoor, Samaras. Bij een luchtduel ongelukkig neergekomen. En toen uh, zijn enkel dubbel en vervangen... Bij Celtic door James Forrest. Terwijl we nu kijken naar Lionel Messi. Nog niet helemaal zijn wedstrijd. Te weinig aan de bal geweest. Zeker in het strafschopgebied van Celtic. Nu probeert hij een boogbal te plaatsen. Richting de onderkant van de latte kruising. Maar die bal landt op het dak van het doel van Celtic. De verdedigd door Fraser Forrester... En uh, nou ja, zo blijft het dus gelijk en komt uh, Celtic op de helft terecht van Barcelona. Met die genoemde invaller James Forrest gaat hij nog schieten misschien van deze afstand. Maar wordt te ver naar de buitenkant gedreven. 52 minuten gespeeld. 1-1 nog altijd bij Barcelona Celtic. En dat is nog steeds een verrassing. Derks op dinsdag. Daar is hij dan hoor? Pieter Derks, die kijkt altijd terug op de week, op zijn eigen week. Hij ja. doet toch ongeveer allemaal heel veel spannende dingen meer, maar dat... Uh... Zoeken mensen maar lekker op op je Precies. site. Want bij ons maar. ben je om jouw week te beschouwen. Ga je gang, Pieter Ders. Uh, of ze kijken op Twitter, want uh, brekend nieuws vandaag. Lance Armstrong heeft zijn zeven zegens in de tour verwijderd... van zijn Twitter-biografie. Dat kun je toch wel beschouwen als een definitieve bekentenis... want wat op Twitter staat is natuurlijk waar. Hoewel natuurlijk altijd nog de mogelijkheid bestaat... dat hij gewoon onder invloed was van het een of ander... en vanavond in een nuchtere bui de boel weer terugveranderd. Met Lance weet je het nooit. In elk geval zal hij in de officiële boeken nergens meer voorkomen... want zoals Pat McQuaid van de UC het gisteren zei... Lance Armstrong has no place in cycling. Dat is duidelijke taal, zeker voor een ier. Het enige opvallende was dat hij daarna zei... dat Lance Armstrong het verdient om vergeten te worden. Of zoals hij het zei, forgotten. En uh, toen dacht ik vergeten. Natuurlijk niet. Lance Armstrong moet nu juist herinnerd worden. Als je echt wil dat dit soort dingen nooit meer gebeuren... moet elke jonge renner verplicht worden dat rapport van de USADA te lezen. Moet bij elke Tour de France een motor voor het peloton uitrijden... met achterop een opblaaspop van Armstrong die een dikke spuit in zijn arm zet. Het potje waar na afloop de renners hun plasje in doen moet een Lance gaan heten. Hoewel ik het ook prima zou vinden als we dat plasje voortaan de Pie zouden noemen. Want er waren natuurlijk nog veel meer mensen betrokken bij dit hele verhaal. Dat is ook precies waarom we het nou juist niet moeten vergeten. Dat is waar de joemelaars juist op uit zijn. Wat dat betreft hebben we geluk gehad... dat bijvoorbeeld de praktijken van Jos van Rij in Limburg... überhaupt aan het licht kwamen. Meestal houden de stuurders dit soort dingen handig onder de pet. Maar vorige week, hoor je maar eens, deze week van Rij, de VVD... begint toch een beetje de Volkspartij voor Vriendendiensten te worden. En dit zijn allemaal alleen maar de gevallen die bekend zijn geworden. En je vraagt je toch een beetje af... Uh, wat gebeurt er met al die dingen, uh, al die gevallen waarvan we het niet weten. Bij mij gingen al van de alarmbelletjes rinkelen... toen Jos van Rij zei... U begrijpt, en ik herhaal dat u begrijpt, dat ik zal vechten... Het onderzoek. Gaat geruime tijd duren. Oh jee, op zich is dit ook duidelijke taal. Zeker voor een Limburger. Maar een onderzoek dat geruime tijd duurt. is natuurlijk de ideale manier om de boel een beetje weg te laten zakken. Alsof al zal Jos van Rij zelf zeggen. eigen schuld, dikke bult. hadden jullie het maar op mijn manier aan moeten pakken. Van Rij zelf had gewoon alle betrokkenen even gebeld. om de vragen van het onderzoek vast door te geven. En dan was dat onderzoek stukken sneller gegaan. Maar nee, <lacht> het onderzoek gaat even duren. We moeten vooruitkijken. We willen het verleden laten rusten. Als je dat soort zinnetjes hoort. moet je altijd op je hoede zijn. Want daarmee begint meestal. Het grote vegen onder het tapijt van vergetelheid. Wat dat betreft deed Pat McQuaid het slim eerst met ferme taal alle aandacht op Armstrong richten. En daarna de vragen over de rol van de UCI ontwijken. Well, first of all, I'm not here today to justify what the UCI did in the past. Nee, stel je voor zeg, dat er onder jouw toezicht jarenlang doping wordt gebruikt... door bij het hele peloton. En dat je daar dan na afloop ook nog eens verantwoording over af moet leggen. Al dat gepraat over vroeger de hele tijd. Laten we hem toch vergeten, joh. Die hele... Uh, uh, hoe heet hij nou? Die gast, die fietser. Die gast die altijd in Frankrijk... hij die, die, die had altijd geen missuurtjes aan. <lacht> nou ja, ik weet het niet meer. Uh, zie je, zo belangrijk was hij niet. Dat moeten we Jos van Rij dan nog meegeven. In tegenstelling tot de UCI heeft die in elk geval verantwoordelijkheid genomen door op te stappen. Waar Pat McQuaid afsloot met schimmige afleidingsmanoeuvres, zei van Rij gewoon. Het gaat je goed, zorg goed voor onze stad Osleevermün. Precies, dat is tenminste duidelijke taal. <lacht> Pieter Derks, dank. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Elke dag geef ik dat aan vrienden van de show. Als eerste schrijver Kluun... Die gaat weer met zijn schrijfvrienden op pad en die wil even schaamteloos reclame maken. Ha, Schrijvers zijn atypische artiesten, want het liefde zitten ze gewoon thuis te werken. Maar Riders zijn anders. Gisteren de laatste, generale repetitie gehad. En vrijdag gaan we los met de Riders on Tour met Tommy Wieringa en Chitske Jans en Christophe Kermann. En een perijn. We hebben er zin in, in Eindhoven. Tot zo! En dan strafadvocaat Oscar Hammerstein, die pleit voor meer vrouwen aan de top van de kunstwereld. Beste Willemijn. Meer vrouwen aan de top van musea leidt tot langere openingstijden en een grotere verspreiding van de collectie. En last but not least, undercover journalist Alberto Stegeman. Lens Armstrong houdt ook bij hem de gemoederen bezig. Ha, die willen mij. Ik zou het willen vergeten. Ik zou er nooit meer aan willen denken. Wissen uit mijn geheugen. En toch werd ik er vandaag weer mee wakker. Het enige dat ik kon denken was, ah nee, Lens, waarom nou? Ach ja... Gaan we even nog heel snel naar het voetbal. Ragner niet meer. Die kijkt naar Barcelona Celtic. Klein kwartiertje gespeeld in de tweede helft. 57 minuten. Bijna op het bord Barcelona Celtic 1-1. Behoorlijke mogelijkheid gezien voor Celtic. Een minuutje of drie geleden. Een uh, hoekschop. Ambrose en later Wanyama met kopballen. We waren dicht bij een tweede Schots doelpunt. Uiteindelijk ging die bal naast en bleef het dus gelijk 1-1. Veel mensen denken nog terug, denk ik, deze dagen aan die wedstrijd van FC Utrecht. Een paar seizoenen geleden tegen Celtic. Toen waren het Houten Klaassen die op bezoek kwamen. Maar dit ziet er een stuk beter uit. Voorlopig is het gelijk. Dankjewel, die, maar Dank ook Pieter Derks, dank Aziz Albichari, dank Marije Balt. Zometeen langs de lijn met Henry Schut.